Het Gluck bij het NOS-journaal. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat Israël en Hamas dicht bij een akkoord zijn over een gevechtspauze. De pauze moet leiden tot de vrijlating van tientallen vrouwen en kinderen die op 7 oktober in Israël door Hamas zijn ontvoerd. In totaal worden er zo'n 240 mensen vastgehouden. De gevechtspauze zou tenminste vijf dagen moeten duren en ook moeten leiden tot het opvoeren van de noodhulp aan de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Israël en Hamas onderhandelen niet rechtstreeks met elkaar. Dat gebeurt indirect. Onder meer de VS is erbij betrokken. Officieel is er nog niets over een mogelijk akkoord gezegd. Rusland heeft vannacht opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. De stad werd van verschillende kanten door de lucht aangevallen. Voor zover bekend is er geen grote schade aangericht. Vijftien van de in totaal twintig drones zouden zijn neergehaald... Ook gisteren was Oekraïne doelwit van een dronaanval. Volgens president Zelensky heeft Rusland afgelopen tijd een raketvoorraad aangelegd... voor een winteroffensief tegen de Oekraïnse energievoorziening. Dat offensief zou toe moeten leiden dat Oekraïnse burgers in de kou komen te zitten. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de hoofdstad. In Nieuwsuur zei ze dat antisemitisme en ook moslimhaat flink zijn toegenomen... sinds de terreuraanslagen van Hamas in Israël... Zo voelen Joodse inwoners zich onveilig en geïntimideerd... en worden moslims uitgemaakt voor Hamas-aanhanger. In de Dominicaanse Republiek zijn acht mensen om het leven gekomen... nadat een muur was ingestort en op hun auto terechtgekomen. De instorting was het gevolg van zware regenval. Het vele water leidt op veel plekken in het land tot overstromingen. In de hele Dominicaanse Republiek is de noodtoestand uitgeroepen. Het weer een enkele bui, verder overweg een droog met van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen van tijd tot tijd een bui, ook wat zon en dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I still want you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 Close up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 Punt 9, ZFM Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt Ik ben zo eenzaam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 Een verlies vind ik huis, wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets. Je mag beswijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren.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 ik geef er een morgen terug Zolang ik je niet verlies Vind ik huis wel mijn weg met jou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 Ik wel mijn weg met jou. to say